de schaal van Richter trof vooral het zuidwesten van Turkije en een aantal... Het epicentrum lag 70 kilometer ten oosten van het Griekse eiland Rodos. Rond de Turkse badplaats Fethiye vielen de meeste gewonden. Volgens Turkse media waren onder hen geen toeristen. Vanuit Griekenland zijn er geen berichten over schade of gewonden.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 De finale wedstrijd op Roland Garros tussen de Servier Novak Djokovic en de Spanjaard Rafael Nadal wordt morgen uitgespeeld. De aanhoudende regen in Parijs maakt het onmogelijk dat er vanavond wordt verder gespeeld. De finale wedstrijd tussen Djokovic en Nadal was vanmiddag door de regen al twee keer gestaakt. Het weer, vanavond vanuit het zuiden meer bewolking, vannacht op veel plaatsen regen. Morgen ook van tijd tot tijd regen met kans op onweer, het wordt dan ongeveer 18 graden.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 Nee, nou, goedenavond luisteraars, welkom bij dit programma Peaceful Radio 782 hier op Siefen Zandvoort Mijn naam is Ben of Eugen We zijn begonnen met Isadar, zo heet deze meneer in zijn cd Reconstructed -co -re Re um, um, ja, Onder eigen beheer uitgegeven In ieder geval promotion by Ed en Stacy Bonk Ja dat klinkt Nederlands, maar het is uh, very Canadees en we gaan verder met uh, DCD Relaxation Music, Nummer 2 of uh, Oriade Music. A selection of Oriades' Best. Dat was ter gelegenheid van hun uh, jubileum van vorig jaar. Veel plezier hier op CFM Zandvoort bij Peace Radio. weg te dromen Moonlight Ruggers van Mandala heerlijke muziek van het label Malimba Records Malimba.com en Moonlight Ruggers bij Mandala is music for relaxation sleep and beyond we gaan afsluiten met uh, met de cd The Journey Hollands trots, Karani de zuid limburgse dame heeft weer Prachtige CD aan ons gegeven. En dan gaan we weer genieten tot aan het eind van dit eerste uur van Peaceful Radio 782. En daarom kom ik graag bij terug voor nog een uurtje. Aan fijne nieuwheidsmuziek. Graag tot straks. Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Frankrijk lijkt het linkse blok rond president Hollande af te steven op een overwinning. Volgens de eerste prognoses heeft de Socialistische Partij. samen met de Groenen en het Front de Gauche. 31 tot 35% van de stemmen gehaald.